Goedemorgen, het Q-Music News van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het aantal verkeersongelukken blijft dalen. Vorig jaar waren het er bijna 76.600 minder dan in 2024, blijkt uit politiecijfers. Het gaat om ongelukken waarbij doden of gewonden vielen... Het gaat vooral goed in Almere. Daar daalde het aantal verkeersdoden met ruim 200. In Rotterdam waren de meeste ongelukken. Op de plek in de Utrechtse binnenstad waar eergisteren een explosie was... lagen oude gietijzeren gasleidingen, schrijft het AD. Er zijn plannen die de komende jaren te vervangen. Vraag is alleen of de oude leidingen een rol hebben gespeeld bij de ontploffing. Het ging al vaker mis, in onder meer Amsterdam en Den Haag. Het internetverkeer in Iran komt weer langzaam op gang... heeft internetwaakhond Netblocks uitgezocht... Al een week heeft het regime internet geblokkeerd... maar nu kan een handjevol Iraniërs weer online. Ongeveer 2 van de mensen. Iran zegt internet geblokkeerd te hebben... om terroristische operaties te stoppen. En de Amerikaanse luchtvaartautoriteit waarschuwt piloten... om voorzichtig te zijn boven Mexico. Het gaat om militaire activiteiten, zeggen ze. Maar wat precies is niet duidelijk. President Trump zei vorige week dat hij na Venezuela ook Mexico aan zou kunnen vallen. Volgens Mexico heeft de waarschuwing geen gevolgen voor het vliegverkeer. Dan het weer van weer online. In het westen vanochtend nog een paar buien. Vanmiddag droog en dan breekt ook de zon door. Het wordt 7 tot 11 graden. En tot over het AP nieuws Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister zonder files met flitsers. Op de A16 van Breda naar Dordrecht staan ze bij 58.9. En op de A28 van Zwolle naar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 36.1. Q-Music, Jorien Renkema. Voor de zaterdag, goeiemorgen. Scouting for girls zometeen na Ed Sheeran en Sapphire.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 i got you there when the sun dies till the day shines when i'm with you there's not enough time you are my spring flower watching you bloom wow we are surrounded but i can only see the lights your face your eyes exploding like fire works in the sky Set you in your body while you're pushing on me don't you win the party i can do this all I'm a consistent Zo vaak zingen dat dit niet een liefdesliedje is. Maar ik heb aan ChatGPT even de definitie van een liefdesliedje gevraagd. En ChatGPT zegt. een liefdesliedje is een muziekstuk waarvan het centrale thema liefde is. In het algemeen bedoelt men ermee een lied dat gevoelens, gedachten of ervaringen rondom liefde uitdrukt. Dus ja, technisch gezien is This Ene Love Song van Scouting for Girls dus gewoon wel een liefdesliedje. En dat is ook helemaal geen stom idee, hè? liedjes schrijven over de liefde. Want hoe je het ook wendt of keert, zulke liedjes doen het gewoon al tientallen jaren goed in de hitlijsten. Er zijn niet echt keiharde percentages te noemen, maar er zijn wel wat mensen die daar ingedoken zijn. En het schijnt dat ongeveer 70% van alle songteksten over liefde of romantiek gaat. Dus dat is gewoon heel vaak. Wat iets minder vaak voorkomt in diezelfde hitlijsten zijn liedjes over het thema eten en drinken. Hoewel dat volgens mij ook een prima liedjesonderwerp zou zijn. Minstens een goed onderwerp als De Liefde. Maar als je de keukenkastjes van Top 40 opentrekt... kom je toch nog wel eens wat tegen. Uh, zeker wat artiesten betreft. Zo heb je bijvoorbeeld Bilk Ink, Salt and Pepper. De Cranberries. Vanilla Ice. De Sugar Babes. Hot Chocolate. En ik heb nu ook weer twee zoetigheden voor je klaarstaan.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 Hey, I'm running from, I'm running from the emptiness Martin Garrick schreef dit liedje vanuit zijn ziekenhuisbed. toen hij zijn enkel had gebroken. En toen hij weer naar huis mocht, maar nog wel rustig aan moest doen thuis. toen kwam Dean Lewis op bezoek en hebben ze samen dit liedje verder afgemaakt. Maar waar ik onlangs ook achter kwam. er heeft nog iemand meegewerkt aan dit nummer. die uit dezelfde plaats komt als ik, namelijk Hardenberg. En ja, de grote der aarde, die komen uit Hardenberg. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Jorien Renkema, Edwin Evers en. Frank van Essen. En die naam zeg je misschien niet zo heel veel... maar Frank van Essen is een muzikaal multitalent... die op die track van Martin Garrix te horen was. Voor de strijkers van het liedje. Want die strijkers die komen niet zo uit de computer. Dat gebeurt wel vaak hè? bij dance, muziek en is het allemaal nep. Maar deze viool die je hier hoort... Ja, is daadwerkelijk ingespeeld door deze Frank van Essen uit Hardenberg. Ja, vet toch?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 Een beetje Backstreet Boys. Quit playing games. Weekend inspiratie. Zaterdagochtend 17 januari. Mocht je zin hebben om er lekker op uit te gaan. Vandaag heb ik zo meteen misschien wel een paar goede tips voor je. Vergaard. Bij jou, mede Q-luisteraar. Want heb je vandaag iets heel leuks op de planning... of misschien zit je in een organisatie van iets of zo? Laat het dan even weten via de Q-app... wat er te doen is en waar dat dan is. Dikke kans dat je daar iemand anders mee inspireert... die ook gezellig die kant op komt. Dus misschien is er een markt, een beurs... een festival in jouw dorp. Alle tips zijn welkom. Uh, het is natuurlijk wel heel belangrijk... dat het een openbaar toegankelijk iets is. En nou, pluspunt als het ook nog eens gratis is. Dus heb je leuke tips of ideeën voor de rest van Nederland... geef ze door via de Q-app. Doen we zo meteen na half negen een rondje weekend... is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 Dus met volle bak naar VOMAR. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melkkan Griekse yoghurt voor maar 1,49. Tot zo bij VOMAR. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl. Vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN Amro. Goedemorgen. Deze dag begint vooral in het noordwesten nog wat grijs en regenachtig. Later klaart het op. En komt ook in de rest van het land de zon door. En het wordt maximaal 10 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is alleen één file te melden. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland doe je er momenteel vier minuten langer over. Q-Music, Jorien Renkema. Met Niall Horan meteen naar Lady Gaga. q been up with you. Like the words of a song, I hear you call.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 Je Around and I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall there to now. If the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways, be there with you over and over. The only truth, If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 Mm -hmm. Nial Horan, hoorde je. Die ging solo in 2016. Want dat kwam natuurlijk oorspronkelijk uit One Direction. You heard this town... Weekend-inspiratie. Wat is er allemaal te doen in het land? Dat was mijn vraag aan jou. Nou, Michel liet weten dat er een noordelijke motorbeurs is in Eelde vandaag. Hij is daar te vinden, dus doen de goed als je hem tegenkomt. Uh, Lucas, die zegt: wees welkom op de Kappersbeurs in Den Bosch. Dat is vandaag in de Brabant Hallen. Anita die gaat ook naar een beurs. Dat is de Life Over Je Lijf beurs in Eibergen. Van 10 tot 4. Gezondheid, lifestyle, mindfulness. en Entree is gratis. Kijk, daar houden we van in die weekend-inspiratie. Gerben heeft ook nogal even een hele goede tip. Die zegt: haal vandaag allemaal tulpen in huis. Want het is vandaag Nationale Tulpendag. Daar wordt toch iedereen blij van? Nou, ik ben daar even ingedoken, Gerben. En inderdaad, ik lees hier dat de derde zaterdag in januari de start van het snijtulpenseizoen is. En leuk, vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam wordt een tulpenpluk. Geopend met wel 200.000 tulpen. En vanaf één uur mag iedereen daar een gratis bos tulpen plukken. Dus dat is leuk om te weten. Wat je vandaag ook nog zou kunnen doen, is naar de dierentuin gaan. Daar gaat Shakira namelijk wel naartoe. Haar nieuwe heet Zoo. En die is. The Q-Music. Alarm. 5. Alarm. Shakira. Zoo. Maximum. Maximum. On Come on, get on up.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 We're turning the floor into a zoo. Q. Q music. Q sounds better with you. Better with you. Hello. denkt aan jazz, dan denk je al snel aan dit soort muziek, toch? Ik wel, in ieder geval. <laughs> van die moeilijke muziek. Waar je een beetje zenuwachtig van wordt. Ah. Ja, ik heb ooit in een grijs, ja, ik moet echt zeggen, donkergrijs verleden... op jazzballet gezeten. Geen idee hoe ik daar ooit bij kwam, maar als achtjarige zat ik erop. En daar danste ik niet op dit soort muziek. Wat je misschien wel zou verwachten. Maar ik deed jazzballet liedje dat je zojuist hoorde. Ja, dat was mijn jazz ballet Jam. Other Side van de Red The Chili Peppers. Ik heb helaas geen idee meer hoe dat dansje ging. Dan zou ik hem nu voor je doen. Voor de camera's van Kijk Live in de Q Music App. Het is dus echt, echt jammer dat ik dat niet meer weet. had All I fit in that car Didn't have a bed to sleep in We kept each other under a ceiling full of stars You know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Dat was Alex Warren op Q. Carry you home. Het is uh, zes minuten voor negen. Zometeen na negenen neemt niemand binnen dan Vincent pronk het stokje over. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe hangt dat vlaggetje erbij vandaag? Ja, wel goed. Is ja, dat is een fruit. Oké, ja, het is inderdaad hetzelfde. Oh, ja, lekker met je foute been uit bed. Uh, ondanks dat gaan we zo meteen wel met het foute been uit bed. Dat is een uh, fankliedje in een bepaald thema. Ja. Ik en je hebt goed uh, geluisterd naar mij. Nou ja, ja ik vond gegeven? het heel moeilijk. Ik kon niks bedenken vandaag, want er gebeurt niet zoveel in januari. Ik hoor bij jou ineens dat het vandaag tulpendag is. Ja, dus jij dacht, daar moet ik wat mee. Is dat niet leuk voor een fout liedje? Ja. Als de lente komt, dan zingen ik. Tulpen, Tulpen uit Amsterdam. Amsterdam. Zouden we dat in het uh, systeem hebben staan? Dat zou wel leuk zijn om te draaien. Ja, toch wel. Mag Tulpen toch uit Amsterdam. Tulpen uit Amsterdam. Lijken. Ja. Uh, ja hoor, staat hier gewoon. Dat ja, nou, kan je ja aanvragen. Ik dacht zelf aan uh, Bloem. Oh, Even aan mijn moeder, moeder vragen. Ja, leuk. Uh, voor de rest is het wel lastig hoor. Een leuk fout liedje over tulpen. Mocht je iets denken, hebben, zit nou, er in. Ja, ik wil zeggen flowers van Malisarvis maar dat is natuurlijk niet fout. Nee, dat is niet fout. Mm. Kan ook in de kleuren zitten, denk ik. K3 met alle kleuren. Ja, is wel van de regenboog. Ja, zie je, het is lastig. Ja, lastig. Maar dat, dat is leuk. Want dan geef je de luisteraar gewoon een, echt een goede uitdaging. En ik weet zeker, de Q-luisteraar, die, die kan dit. Ik hoop het. Ja. Help me, stuur het in. Een fout liedje over Tulpendag. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki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 Zoals roerjoghurt van de Zaamse hoeve voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Januari. Eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendhoppen modellen die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis.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 En onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. AVOGEL-IGINA-FORS met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle AVOGEL-IGINA-FORS 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Eurojackpot is de noterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja!